Aan het begin van de middag werden in het zuiden al temperaturen gemeten van boven de 20 graden. Het heeft ruim een maand geduurd voordat het kwik weer eens opliep. Tot nu toe was het op 6 maart de warmste dag met bijna 17 graden. Toch is het meteen weer even gedaan met de zomerse temperatuur. Het kwik gaat vanaf morgen weer een paar graden omlaag. Amstelveen gaat op 30 april toch een uitgebreid feest vieren... ondanks dat koningin Beatrix niet op bezoek komt. De koningin zou dit jaar naar Amstelveen komen... maar vanwege de troonswisseling op 30 april gaat dat niet door... De voorzitter van Amstelveen-Oranje is blij dat er alsnog een feest komt. Onder de noemer Dag Koninginnedag zijn er onder meer optredens... en mogen inwoners een wens- of bedankkaart in een boom hangen. Volgend jaar komt koning Willem-Alexander op 26 april voor Koningsdag naar Amstelveen. Dan het weer nog. Vanuit het zuiden steeds meer zon. Maximum temperatuur is 21 graden. Morgen minder zon en buien. Misschien dus ook wat onweer. En de temperatuur gaat wat omlaag. Dit was Den NOS Journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen de knooppunten Ridderkijk en Terbrechtseplein. 4 kilometer, dat komt door een ongeluk, maar inmiddels zijn wel alle rijstoken weer open.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 Your a Een mooie zondag, een heerlijke sportdag met zometeen PSV Ajax. Bezig is de Amstel Goldrace en op dit moment ook bezig in Waalwijk... is RKC tegen Feyenoord, Ragnar Niemeijer. De tijd begint nadrukkelijk te dringen voor Feyenoord... met nog maar 13 minuten op de klok en die 1-1 stand ook op het scorebord. Ik mis een bepaalde vorm van do or die, een soort van noodzaak... aan de kant van de Rotterdammers. Het gaat af en toe wel naar voren, maar er zit te weinig overtuiging in. Het is 1-1 hier en bovendien een afgevallen bal voor RKC... met Jozef Zoon, die wil het doelpunt... Van onze leven maken, Dat willen we allemaal wel, maar van 20 meter gaat hij nou, nog net het stadion niet uit. AZ Utrecht is ook al een tijdje bezig, al is de spanning er wel af Frank Wielaert. Oh het is saai, 78 minuten en uh, Utrecht met 9 man tegen de 11 van AZ. En die 11 van AZ die staat met 5-0 voor en het wordt slordiger en trager. En het duurt lang voordat we bij de 90 zijn, ongelooflijk. Ja en voordat we bij de finish zijn, de Amsterdam Goldrace. Race, dadelijk wel spannend, Gio. Nou, in ieder geval een Nederlander in de aanval. En dat is mooi achter Asteroza, achter Plushin en uh, van Summeren. Daar rijdt uh, Pieter Weningerman, uh, die we natuurlijk in het verleden vaak hebben gezien. Dit seizoen toch al aardig in vorm was. In de ronde van Baskeland veel ereplaatsen behaald. In de ronde van Langkawi werd hij tweede. En nu is hij in zijn eentje onderweg uh, in de richting van die koploper en de twee achtervolgers. En dat zou toch mooi zijn. Het verschil trouwens tussen het peloton en Asterloza, de koploper, is maar 1 minuut en 52 seconden. Het aantal kilometers dat te rijden is 33. En de graafschap tegen Cambuur in de Jupiler League is zojuist 1-1 geworden... Ja, en uh, ik meld ook nog dat we zo meteen om half vijf dus zo goed als integraal zijn... bij de topper in de eredivisie tussen PSV en Ajax. Want daar ging puntverlies geleden worden, maar gisteren leed Vitesse puntverlies. En hoe is het bij RKC Feyenoord, Ragnar Niemeijer? Ja, Pellen zoeken steeds. Nog een dikke tien minuten. Pellen wil nu draaien in het strafsomgebied van RKC, maar Drost voorkomt dat. Pellen kon ze juist aannemen, maar de scherpte was er niet. Dat zal een anderhalve minuut geleden zijn. Het kan nog altijd met Immers Pellen. Ja, het is niet alles vandaag uh, bij Pellen. Het is niet goed genoeg. En dan krijgt nu ook nog RKC een vrije trap. Een meter of tien voor de middenlijn in de as van het veld. Waar Chevalier naar de grond is gewerkt. En waar Duits nu heeft plaatsgenomen achter de bal. RKC gokt nu op een snelle uitbraak. Dat kan met Lieder en Chevalier en zelden rust. En bijvoorbeeld ook nog aan de rechterkant met snelle mensen. Met Jozefzoon. Maar het duurt lang voor die trap wordt genomen. Dat heeft te maken met een blessure bij Robert Braber. We zitten in de tachtigste minuut. Hij ligt een meter of tien buiten zijn eigen strafschopgebied. Hij stak deze week de lom toch in het kruidvat met een kritisch interview in VI. Waarin hij toch eigenlijk zijn ploeggenoten aansprak op een gebrek aan beleving. Hij wilde te, ja misschien te veel. Maar hij wilde dat zijn ploeggenoten zich meer gingen beseffen dat het gaat om lijfsbehoud voor RKC. Er is altijd de vraag of hij dat dan in de publiciteit moet doen. Maar daar koos Braber wel voor. Hij raakte geblesseerd na een duel met Pelle die voor de rest niets doet. Het is een spierblessuretje misschien of een ongelukkige val. Maar in ieder geval moet Braber even naar de zijkant zo te zien om verzorgd te worden. Ramos krijgt nog wat aanwijzingen. De centrumverdediger van RKC, van Roy Hendriksen En van de assistenten van Erwin Koeman bij RKC. En dan zou wel eens een nieuwe man kunnen gaan komen. Daar ziet het wel naar uit. Hij neemt geen risico Erwin Koeman met deze Braber. Want hij zal het wel zijn die er vanaf gaat. En Jeff Stans komt er dan nog bij voor de laatste kleine 10 minuten. Een van de vele spelers van RKC met een Rotterdamse achtergrond Er schijnen. zomers en winters nog wel eens van die partijtjes op pleintjes gevoetbald te worden. Met ook Boetius daarbij. Jef Stans schijnt dan de initiatiefnemer te zijn. Hij binnen de lijnen met een hoop bekenden dus aan de overkant bij Feyenoord. Braber de vanaf en de wedstrijd loopt weer. In de 51ste minuut. Lange bal van Drost. Het zoeken naar Lieder verliest het kopduel van de Vrij. Opgepakt door zelden rust wat aan de linkerkant. RKC raakt de bal dan toch kwijt. Eerste balcontact van Stans, is ziet het meest gelukkige. En Feyenoord eindelijk weer eens via de rechterkant. Althans, dat is de bedoeling. Het zoeken naar schaken. Maar als er gevaar van Feyenoord komt, komt het toch eigenlijk steeds vanaf de linkerkant. Met Boetius, met Immers die jou nog wel eens opduikt. De bal is nu te hard. Voor Ruben Schaken speelt niet zijn beste wedstrijd. Dat geldt voor meer spelers van Feyenoord. Ja, en als je vanmiddag hier niet weet te winnen, nog 8,5 minuten op de klok... dan moet de conclusie misschien ook maar hard zijn. Als je het nu niet kunt brengen, dan verdien je het misschien ook gewoon niet... om de titel te veroveren. Een dikke 8 minuten nog in Feyenoord om iets te doen aan het 1-1 gelijke spel... wat nu op het bord staat in het Stadion in Waalwijk. Een behoorlijk stijgingspercentage in de Amstel Goldreus. Het is klimmergeblazen, Sebastian en Gio. Het is op papier en in de praktijk waarschijnlijk... Uiteindelijk ook wel de zwaarste beklimming. De Keutenberg waar de koploper Astro inmiddels aan is begonnen. Daarachter dan die twee achtervolgers. Johan van Summeren en Plushin. Alexander Plushin. Die kunnen we niet eens zien. Dat betekent dus dat de voorsprong voor Astro behoorlijk is. En daarachter, ja, daar is het even gissen. Wat daar nou gebeurt. Het is Pieter Wening die erachter aansprong. Die wegsprong uit het peloton. Dat zag er allemaal veelbelovend uit. Want hij sloeg meteen een flink gat met een aantal achtervolgers. Met onder andere... Twee mannen van Blanco, Nochthauk en Tenner en André Grifko die we daar ook bij zagen zitten. En ik zie nu op de Keutenberg dat uh, Johan van Summeren problemen heeft met het uh, bijbenen van Plushin. En dan voorbij gevlogen wordt alsof het een TGV is door Pieter Wening. Pieter Wening dansend op de pedalen op de Keutenberg, op dat smalle stukje weg. Er staan niet zoveel mensen, maar er mogen volgens mij ook weinig mensen staan. Uh, daar komt het verkeer niet bij. Hij komt nu bij Plushin. En gaat hij er dan overheen, Pieter Wening? Ja, in die bekende de stijl van hem. Het is uh, harken. Ja, hij komt ook het harken. Maar wat wil je ook anders? Maar Pieter Wening, hij was sterk. Hij heeft een goede indruk nagelaten in die ronde van Baskeland. Daar heeft hij laten zien dat hij uitstekend kan klimmen. En nu kijken we naar die achtervolgers. Nu kijken we inderdaad naar Tenor, naar Nothauk en Grifko. Ze zijn er inderdaad. Nothauk daar in het laatste wiel. Inmiddels ook begonnen aan de beklimming van de Keutenberg. En ook zij rapen van Summeren zo op. Maar die koploper, Astro Het is nog steeds anderhalf minuut op het peloton. Ton. Sebas, heb jij hem in zicht? We hebben hem in het zicht. In het Baskisch oranje Mikel uh, Astaloza. Die lange, lange Spanjaard. Hele dunne Spanjaard. Voor die, rijdend voor die ploeg. Uh, Euskaltel Euskadi. Die zo verschrikkelijk slecht begon aan dit seizoen. Het duurde heel lang tot afgelopen week. Pablo Urtasun. Eindelijk is een keer in de ronde van Castilla y Leon. Een kleine wedstrijd in Spanje. De eerste overwinning van dit seizoen pakte. Die eerste overwinning is eindelijk binnen. En nu rijdt Astaloza, de laatste overgebleven man uit die Vluchtgroep dus eenzaam en alleen op die uh, uitlopers van de Keutenberg... tussen de weilanden door, waar het uh, graan is ingezaaid voor komende zomer. Handen onder in de beugel en daarachter een behoorlijk lege weg... Hoor, een behoorlijk lege weg in de richting van de achtervolgers... waar dus uh, Pieter Wening moet rijden in het gezelschap dus, uh, van uh, Pliuschin Maar nog altijd Mikel Astaloza. Normaal gesproken gingen we in de Amster Goldrace naar de Keutenberg... de laatste 10 kilometer in, nu gaan we de laatste 30 kilometer... Erin door die vernieuwde finale. En hij maakt nog een uh, behoorlijke goede indruk. De eenzame koploper vechtend tegen de wind in... want die waait hier vol op kop, komt uit Spanje. En zijn naam dus, Mikel Astarloza. RKC Feyenoord, vrouwen en kinderen eerst, erachter... Vijf en half minuut nog voor Feyenoord. Een vrije trap voor Filena. Veroverd bij de hoekvlag. Diep op de helft van RKC. Door Schaken kreeg een duwtje van Van Peppe. Met links getrapt door Filena. Er ligt er een bij RKC op de grond. Maar dat trekt zoet zich niks van aan. Bovendien een snelle uitgooi richting Chevalier. Natuurlijk gaat zoon mee. Maar verdedigd op de middenlijn bij Feyenoord. Goed gedaan door Jan Maat. Opening is, uh, ja, de bedoeling is aan de linkerkant van het veld wel immers. Maar daar komt de bal niet terecht. Martina wordt niet gecoacht en uh, trapt de bal dan het stadion uit. Dat is niet voor het eerst vandaag volgens mij dat dat gebeurt. Wat de ruzie met zijn doelman die misschien de aanwijzing had moeten geven dat er wat meer tijd was. Pelle even vastgehouden misschien door Ramos in het strafstopgebied. Maar nee zegt Kusebujuk en het is niet de wedstrijd van Pelle. Ik heb het al gezegd, te, te veel spelers van Feyenoord halen vanmiddag hier in Waalwijk niet hun niveau. Vormer dan nu nog voor Feyenoord ingevallen. Boetius buitenom komt Nelom aan de linkerkant. Dan uh, ja, een uh, bodycheck heel lichtjes van Ramos bij de penalty stip in het duel met Immers. En dan kan Doelman Jeroen Zoet in inmiddels de 86e minuut van het duel de bal makkelijk oppakken. Een wat moedeloze blik bij Ronald Koeman, de coach van Feyenoord. Zijn broer Erwin staat voor de dugout, wil niet verliezen. Van zijn broer, dat maakt hem niet zoveel uit. Maar met RKC, dat maakt hem wel uit. En die ene stand is een punt misschien wat RKC heel goed kan gebruiken. Geldt niet voor Feyenoord met Schaken, meter of 10 over de middenlijn. Duel steeds met Van Peppe. En de ingooi is voor Van Peppe tot frustratie van Schaken. Halverwege de eigen helft mag RKC nog een keer gaan gooien. De 87e minuut staat op het bord. Even twee ballen in het veld. Dan komt Peller zich dan tegenaan bemoeien. Trapt de bal de zijlijn over. Althans één van die twee. En Van Peppe mag bij de eigen dugout gaan gooien. Bal in de richting van Lieder. Ook Chevalier staat daar. Maar het wordt het hoofd van Janmaat op de middenlijn. Dan Duits voor de afgevallen bal, naar voren gespeeld richting de middenlijn weer door van Peppe. Lieder verliest het duel van Vilena, houdt dan vast en dat levert Feyenoord dan nog een vrije trap op. Het kan natuurlijk nog altijd voor de Rotterdammers. Vorige week winst op VVV. daarvoor die nederlaag tegen Herenveen die zoveel zand in de machine gooide. Nog dik drie minuten, het is 1-1 bij RKC Feyenoord. En dan nog even naar die gelopen wedstrijd AZ tegen FC Utrecht. Hoe heeft Van der Hoorn trouwens gespeeld na dat moment van Quillard? Nou ja, het, uh, gewoon als de rest proberen tegen te houden. En uh, heeft nog een aardige kopbal uh, net naast zijn eigen goal uh, gekregen. Dat was een paar minuten geleden. Het was uh, overigens wel de bedoeling om hem zo ver naast te krijgen. De wedstrijd ja, is lang en breed gespeeld. We hebben nog drie minuten officiële speeltijd. Intussen is ook bij Utrecht het wisselen toegeslagen. Het is één richtingsverkeer en 5-0 voor uh, AZ. En uh, Tornstra is degene die er nu afgaat. Martenson is uh, degene die ervoor terug gaat komen... Ja, AZ, het wordt alsmaar slordiger. Het tempo is wel een klein beetje opgeschroefd. De IJslander, Aaron Johansson, heeft nog een goede kans op 6-0 gekregen. De jongeling in de punt van de aanval erbij gekomen om daar Eltidoor een klein beetje te ondersteunen. Die schoof de bal naast de goal van Verhoeven, terwijl hij zichzelf keurig had vrijgespeeld. Het was een van de spaarzame momenten sinds de 5-0 die in de tweede helft viel... Die, waar we even wat uh, konden genieten. Want de nonchalance is uh, toegeslagen bij de Alkmaarders. Maar hier achterlijntje halen. Oh, via Van der Maron nog bijna de bal in de korte hoek. Maar dat levert niets anders op dan een hoekschop. Het merendeel van de Alkmaarders is inmiddels onderweg naar huis om, in te, om te kijken of thuis in de achtertuin de zon nog schijnt. En de rest zit hier te wachten op het eindsignaal. 5-0 is het voor AZ tegen Utrecht. En hoeveel tijd rest Feyenoord nog bij RKC hierachter? Ja, anderhalve minuut plus wat extra tijd. Er is veel gewisseld. Een paar keer door Feyenoord. Drie keer door RKC. Schaken heeft de bal. Maar zal toch een keer langs van Peppe moeten. Dat is veel gevraagd vandaag. Vormer wat meer in de as van het veld. Stans. Ja, lichte overtreding. Het bovenbeen omhoog. Hij is boos op Vormer. Maar die krijgt wel degelijk de vrije trap van scheidsrechter Guze Bujuk. De bal ligt zes meter buiten het RKC strafschopgebied wat recht voor de goal, je zou zeggen, dan moet een linkspoot zo meteen gaan trappen om voor Feyenoord de kampioensrace spannend te houden. Het is al heel lang heel stil. En dat was aan het begin van de wedstrijd van Landers in het vak met Rotterdammers. Een paar duizend man daar. Er werd driftig op Marktplaatsen en elders gezocht naar tickets voor deze wedstrijd. En wie had van tevoren gedacht dat het na 89 minuten spelen inmiddels 1-1 zou staan? Vilena. Heeft het vaker geprobeerd vanaf deze afstand. Ook Vormer heeft zich gemeld. Het lijkt me dat het meer iets is voor Vilena om het ineens te proberen. Maar Vormer gaat het doen. Ja, dat is rugby. Dat is rugby. Dat is geen voetbal. Het blijft 1-1. Hoog over het de doel in deze vrije trap. Nog een halve minuut in de officiële speeltijd. 1-1. Gaan wij we weer terug naar Frank Wielaar. AZ en Utrecht, slotfase. Ja, laatste minuut is aan het lopen. En daarin wordt het 6-0 voor AZ. Je vroeg net naar Van der Hoorn of die nog wat aan het doen was. Nou, je ziet de bal door zijn benen heen gaan op het moment dat Johansson, de IJslander, de bal aanneemt. In één beweging onder de benen, tussen de benen van Van der Hoorn, doorspeelt. En dan vervolgens de Allenhoek rustig kan aanleggen voor 6-0. De officiële speeltijd zit erop. AZ gaat winnen, loopt uit op rode JC. Daar was het vandaag allemaal om te doen. En Utrecht gaat met 6-0 in ieder geval verliezen vandaag in Alkmaar. En we gaan weer terug naar Waalwijk. Vier minuten nog. We zitten inmiddels een paar tellen in de extra tijd. Die dus vier minuten gaat duren. Vanwege, vooral vanwege die wissels. De blessure van Braber. De blessure van Snijder. Ook allemaal uitgevallen bij RKC. Dat moet verdedigen. En dat goed gedaan heeft een teamprestatie van de ploeg van Erwin Koeman. Drost dekt Pelle steeds goed. Maar Pelle heeft wel de bal in het Waalwijkse strafschopgebied. Maar daar is weer een uitgestoken been van Drost, die het uitstekend doet tegen een van de beste spitsen dit seizoen van de Eredivisie. Afgevallen bal wel voor Nelom. Zo de trechter in naar vorige trap bij RKC door het Duitse Chevalier. Chevalier, Chevalier! Nee, de bal teruggekopt van Matthijsen op uh, doelman Mulder bij Feyenoord is net hard genoeg. En Chevalier profiteert er dus niet. Nelom aan de linkerkant. Een meter of 20, 30 inmiddels wel over de middenlijn heen. mee meer verdedigen met Jozefzoon. Bal naar Boetius. Heeft hij nog één gouden moment in de aanbieding vandaag? Of uh, moet Jan Maat het doen? Krijgt de bal aan de rechterkant. Filena speelt in. Buitenkantje voet naar Schaken. Meter of twintig buiten het strafsomgebied. Wat aan de rechterkant. Dan is het Jan Maat. Jan Maat ook maar weer lukraak naar voren toe. Er zitten weinig ideeën Ook vanmiddag zeker in die tweede helft bij Feyenoord. Chevalier En zelden rust is weg. Matthijssen is nog achterin. Zelden rust aan de linkerkant. Wil het strafsomgebied in. Maar mist daarvoor blijkbaar de kwaliteit. Want uh, de pasafdraad. Afgesneden door Matthijsen die op dit moment heel belangrijk is voor Feyenoord. Want nul punten ophalen in Baalwijk. Dat is een regelrechte schande voor dit Feyenoord natuurlijk. Het staat op 1-1. We zitten al in de 92ste minuut. Nog een dikke 1 minuut 20 zo'n beetje te spelen. Bij 2 minuut 20 zelfs. Daar is de trap van Matthijssen. Naar voren toe zoeken naar Vilena. Ineens voor de goal vanaf de rechterkant. Maar de bal komt niet in het strafschopgebied. Gaat het strafschopgebied raken weer uit. Rekassé houdt de bal voorin niet vast. En dus overgenomen door schaken. Wim Koeman zegt hou het alsjeblieft vast. Dit punt kan van levensbelang zijn voor ons. Cuco Martina verdedigt met een omhaal in het strafsomgebied van RKC. Nelom maar weer eens, het is nu echt vrouwen in kinderen eerst en alle ballen richting Pelle. Boetius, nee dat is Vilena. wil met het hoofd klaarleggen bij de penalty stip voor uh, Pelle. Maar dan komt de bal uh, niet terecht, die gaat over de zijlijn. Een meter of twintig voor de hoekvlag, die op de RKC helft. Dus Gooi-Jamma naar voren door Vilena. Aangepakt door Immers, die niet heel veel goede dingen heeft gedaan sinds zijn invalbeurt. was een twijfelgeval met de enkelblessure. Gaf zelf aan dat hij niet wilde spelen. En uh, is niet helemaal 100% zo lijkt. Het Lieder aan de andere kant van het veld. Lieder komt bij de hoekvlag uit op de Feyenoordhelft. Ja, verslikt zich dan in zijn eigen actie. Wordt daarachter volgt door een vormer. Ook Matthijs hier in de buurt. dan loopt Lieder die bal zelf over de achterlijn. En dan neemt Mulder de keeperstrap aan de verkeerde kant van het doel. Namelijk aan de kant waar de bal... Niet over de zijlijn of over de achterlijn was gegaan. Schotbal van Drost maar weer eens naar voren toe. Nemo van Feyenoord dan. We zitten halverwege de RKC-helft aan de linkerkant. En dan is het immers in het duel met Martina. Ook Martina heeft een goed duel gespeeld. We zitten in de laatste minuut van de toegevoegde tijd. Nog 40 tellen. Een duw uitgedeeld door schaken. Dan is er gefloten. En dat pellen dan vervolgens de bal er nog van dichtbij in schieten. Die wist zelf ook wel de Italiaan. ...dat dat geen zin meer had. Daar is uh, zelden rust staat uh, op. Ik denk dat hij het is die het uh, zetje kreeg. Gaat ook nog even liggen dan. Doet alsof het allemaal uh, heel ernstig is. En Erwin Koeman met de fotograaf al in de nek. Maar ik verwacht wel dat de meeste fotografen en cameraploegen... ...zo meteen in de richting gaan van zijn broer Ronald. Omdat Feyenoord vermoedelijk de landstitelstrijd kan gaan staken. Of zit er nog iets in het vat? Je gelooft er niet meer in. Nog een tel of vijf er zal nog even door worden gespeeld vanwege dit blessuregeval. De trap van Zoet. namens RKC op het hoofd van de Vrij. Ronald Koeman uit het Dukhout wil de bal snel aan een van zijn spelers geven. Maar de bal is kwijt. Er is niemand bij RKC die zegt ik heb nog wel zin om die bal één keer te gooien. Nou vooruit maar dan. Het is van Peppe. En dan zijn de vier minuten voorbij, staat het op 1-1. De opening van Pelle na een klein kwartiertje via de penalty. Maar de gelijkmaker ook van Duits naar 56 minuten. Ingooi genomen, Vilena voor Feyenoord. Dit wordt echt de allerlaatste aanval. Nee, dat wordt niet de laatste aanval. Want het laatste pluimstiaal van Gussens heeft geklonken. En Feyenoord komt niet verder dan 1-1 komt dan weliswaar op 60 punten. Maar hoopt het op, op een gelijk gelijkstel straks in Eindhoven. En dan hoopt de Feyenoord zelf weer aan te sluiten. Met nog vier duels te gaan. Maar Jan Maat, die goed gespeeld heeft bij Feyenoord. Uitgestrekt op het gras. Omdat hij weet dat het normaal gesproken dit seizoen niet gaat gebeuren. Er komt geen huldiging op de call single. Tenzij, het is een gek seizoen. er ook hele vreemde dingen gaan gebeuren. Bijvoorbeeld vanmiddag zometeen met Check Handy. Ja, en over zometeen gesproken. Dat is de PSV AX. Het slot van deze 30e speelronde. De uitslagen eerder vandaag. Herenveen tegen Willem 2, 3-2. RKC Feyenoord dus 1-1. En AZ Utrecht inmiddels afgelopen 6-0. Even kort wat consequenties met betrekking tot de stand. Vierde blijft Feyenoord met nu 60 punten uit 30 wedstrijden. Zevende Herenveen met 41 punten uit 30 wedstrijden. En vooral AZ doet onderin goede zaken. Het klimt naar de dertiende plek met nu 33 punten uit 30 wedstrijden. En in al dat voetbalgeweld krijgt u van mij ook de hockeyuitslagen. mannenhoofdklasse waar de top 5 allemaal won. Oranje-zwart met 5-0 van voordaan. Bloemendaal met 3-0 van Haag. Rotterdam wint met 2-0 van SCAC. Amsterdam wint met 3-1 bij Scharweide. En Kampong wint met 3-1 bij Pinoquet. enige overgebleven wedstrijd is die tussen Den Bosch en Laren. Belangrijk voor de strijd. Onderin 4-2 gewonnen door Den Bosch. Betekent dat Oranje-Zwart en Rotterdam nog altijd Florisant staan voor de positie. Het is spannend. Derde Bloemendaal 42. En Kampong en Amsterdam ieder 41 punten. En dan gaan we naar onderin waar 8 punten voor voordaan. En SCAC die strijden om de rechtstreekse degradatie. En daarboven is het spannend voor die laatste playoff. Plaats, dat je nog uh, kan degraderen via een uh, play-out systeem. Scharweiden en Laren en HGC hebben allemaal 17 punten. Zo ruim baan voor PSV AX. Maar tussendoor houden we u natuurlijk ook op de hoogte van de Amstel Gold Race. We gaan weer even schakelen met Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Situatie in de koers. Een mooie koers trouwens. Een mooie finale van deze Amstel Gold Race. Een stuk levendiger dan de afgelopen jaren. Dat heeft misschien te maken met die verlegging van het parcours. We kijken naar de koploper op de Kouberg. Normaal gesproken zou je zeggen, dan pakt hij daar de bloemen. Bovenop de Kouberg, daar ligt de streep. Maar dat is niet meer zo. De streep ligt sowieso twee kilometer verder. En ze moeten nog een lusje van 20 kilometer. Volgens de klok hier 21 kilometer nog te rijden. Op de Kouwberg. Mikkel Asterloza. Met een voorsprong van zo rond de minuut. Op de achtervolgers. Vijf achtervolgers. Pieter Wening. Jawel. Hij, de Nederlander. Uit die Australische orica ploeg Dan twee mannen van Blanco. Nogdhauk en Tanner. Dan André Grifko. Dan hebben we nog die Plushin, De voormalige vluchter. De man die al heel lang in de ontsnapping zit. Zij komen nu ook op het Grendelplein aan. Achter, vlak daarachter rijdt een man die in 2008 deze koers won. De Amstel Goldrace, Damiano Kunigo. Hij probeert bij die achtervolgers te komen. En dan hebben we nog eens een keer het peloton. Met alle grote namen, met de favorieten. Met de mannen die de benen misschien nog wel enigszins sparen. Voor die absolute finale. De finale, Sebast, die nu begonnen is. Want we zijn begonnen aan de voorlaatste beklimming van de Kouberg. Ook met dat groepje met Pieter Wening, Die 50 seconden uh, achter de koploper rijdt. Dat groepje dus achter de... De koploper Mikael Astarloza En op 1.15 Damiano Kunigo. Dus die verliest terrein. Die verliest nu terrein op het groepje waar we achter zitten. Het groepje met Pieter Weening, de Nederlander. In dienst van het Australische Orica Greenwich. Die aan de rechterkant zit. Tegen de hekken aan. Net achter volgens mij David Tenor. Ja, dat is Tenner, de Australier. In dienst van Blanco. Terwijl aan de linkerkant Lars Petter Noordhout rijdt. De uh, man, de noor van Blanco Pliushin en Griefko Vol en nu komt er uit de achterhoede. Komt er in één keer wel een uh, grote groep terug. Als ik het goed zie. Dus is het uh, belangrijk om nu naar uh, voren te gaan. Voorbij die kopgroep. Daar komt Koenigo aan. En Koenigo heeft in ieder geval een renner van BMC bij hem. Dat is niet de wereldkampioen. Dat is uh, niet Gilbert. Maar een van zijn ploeggenoten die daar uh, dichterbij begint uh, te komen. Het groepje met Pieter Wening rijdt dus op 50 seconden achter Asteloza. Maar daarachter begint nu het peloton. En de eerste aanval is heel dichtbij te komen als we bijna boven zijn voor de voorlaatste keer op de Kouwberg. 20 kilometer nog te gaan. Dit is Radio 1. We hebben het iets naar voren gehaald. Het is drie minuten voor half vijf. Dat allemaal in verband met de wedstrijd tussen PSV en Ajax. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Mark Visser.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 De Nederlander, die in India is opgepakt voor de moord op een Britse toeriste... dacht dat ze een spion was die hem achtervolgde. Dat heeft hij volgens Britse media tegen de politie gezegd. De man stak de vrouw van 24 dood op een woonboot. Hij had van tevoren cannabis gebruikt. Justitie in India vervolgt de man voor moord... maar zegt rekening te zullen houden met zijn verwardheid.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 Ondanks de temperatuur van rond de 20 graden overheerst op de meeste plaatsen vandaag de bewolking. Op dit moment breekt Echter echt vanuit het zuiden toch de zon door en vanavond is het vrijwel overal onbewolkt. Vannacht koelt het niet veel af, het wordt zo'n 10 tot 12 graden. De bewolking neemt in de loop van de nacht weer toe vanuit het westen en in de ochtend trekt er een zwak front met lichte regen van west naar oost over het land. Morgenmiddag, dan kan die regen nog wat actiever worden boven Limburg. Voor de regen aan kan het in het oosten nog 18 graden worden. Elders in het land wordt het een graad of 16. De wind komt morgen uit zuid tot zuidwestelijke richting en is meest matig kracht 4. Na morgen dan staat er licht wisselvallig weer op het menu met af en toe zon. Woensdag mogelijk weer wat regen en temperaturen van zo'n 15 graden. Dat is zacht voor midden april. Natuurlijk houden we op de hoogte van de Amstel Goldrace, maar eerst snel naar Eindhoven voor de topper. PSV, Ajax, onze mannen ter plekke zijn Jack van Gelder en Andy Houtkamp. Wat een heerlijke sfeer in het Philips Stadion. waar het vuurwerk al voor de wedstrijd was. En ook nog Guus Meuwes met Brabant, hoe kan het ook anders hier in Eindhoven. Ajax heeft afgetrapt voor deze hele belangrijke wedstrijd. Ook gezien de uitslagen van Vitesse en van Feyenoord. Als Ajax wint, dan gaan ze heel hard op weg naar de derde titel op rij. Maar het is PSV dat graag hier vanmiddag eventjes wil laten zien dat zij ook nog altijd meedoen. Balbezit voor Ajax aan de linkerkant, maar Björn Kuipers, scheidsrechter, heeft al een eerste opstootje. Even moeten blussen, eerste brandje moeten blussen, waar Toivonen bij betrokken was. Pals provoceert Toivonen die daar onmiddellijk op reageert na 25 seconden in de wedstrijd. Beide heren staan uh, meteen ruzie met elkaar te maken. De intenties van PSV blijken ook meteen in die eerste 20, 25 seconden van de wedstrijd. Men gaat meteen uh, druk zetten op Ajax. Terwijl nu scheidsrechter Kuipers uh, onmiddellijk uh, Toyfone bij zich haalt. Uh, en zegt van, uh, dat hij geen zin meer heeft in dit soort reacties. Hij heeft dus klaarblijkelijk niet gezien, ik ook eerlijkheid halver niet... wat er gebeurde tussen Pauls en Toyfone. Maar gezien de reactie van Toyfone moet er dus iets uh, gebeurd zijn... Uh, daar. Ja, ja, ja. Palschuk vangt Toyfoon op terwijl aan de linkerkant de bal is bij Mertens. Inmiddels gaan we gewoon weer naar de actualiteit van het moment. Met Deli Blind. Deli Blind, de van de middellijn naar Eriksen. Eriksen met Van Bommel bij zich. Van Bommel tikt de bal van de voeten van Eriksen. Inworp voor Ajax aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van PSV. Je proeft al uren voor deze wedstrijd de spanning op de straten in het stadion. En zeker ook op het veld. Je ziet het gewoon dat dit de wedstrijd is. Frank de Boer staat beneden. Een beetje te wijzen van hoe kan het nou. Die bal gaat over de zijlijn. En die is het laatst geraakt door de PSV'er. Maar PSV mag gooien. Timothy de Rijk speelt de bal even terug op zijn keeper Boy Waterman. Die wordt opgejaagd door Sim de Jong. Maar schiet de bal dan snel naar voren richting Toivon. De verliest niet, komt er wel. Eriksen probeert de bal door te spelen naar Fischer. Lukt niet, omdat Van Bondel er tussen zit. En die speelt de bal terug op Waterman. Waterman gebaart dat er even rust is. Want Marcelo wilde de bal in eerste instantie aangespeeld krijgen. Krijgt hem niet, nu wel. Wordt een beetje opgejaagd door Sim de Jong. Die dus wat meer naar voren speelt dan je van tevoren zou denken. Want Lassie laat zich wat verder terugvallen van de rechterkant. Weer een harde overtreding van Palsen. Palsen pakt nu van Bommel aan. Van Bommel zegt dus is de tweede keer. Toivonen komt ook zeggen dat het de tweede keer is. Maar Kuipers die zegt dan tegen Palsen van... Nou ja, hij zegt eigenlijk niks tegen Palsen. Hij ziet er een mannelijk duel in. En voor de rest uh, is er niks aan de hand, zegt uh, Björn Kuipers. Uh, in ieder geval laat Ajax ook zien dat het hier niet in de openingsfase de kaas van het brood laat eten. En met name Palsen manifesteert zich in de eerste twee minuten van deze wedstrijd nadrukkelijk. De bal uh, gespeeld via Willems. Willems uh, richting uh, Mertens Lenz en dan neemt De Jong over. De Jong speelt de bal naar voren in maar die kan hem niet echt lekker onder controle. Krijgen gaat de bal naar de rechterkant. Kleine overtreding van uh, Willems. En dat betekent een vrije trap voor Ajax. De verwachting was dat PSV erop zou klappen. En dat Björn Kuipers dan meteen wel eventjes de boel kort zou houden. Ik vind het goed dat hij niet meteen met gele kaarten begint te zwaaien. Gewoon even kijken hoe de wedstrijd zich gaat ontwikkelen. Balbezit voor Ajax via Palsen. In de middencirkel heeft Kooifoon er tegenover zich. Brengt de bal even naar Alderwereld. Alderwereld zoekend naar voren. Wie loopt er vrij aan de rechterkant? Scheunen. Even bal terug naar Van Rijn van Rijn naar Palsen. En zo is het even aftasten in de openingsfase. Gespeeld een kleine 3,5 minuut... bij PSV Ajax 0-0. 17 kilometer nog... bij de Amstel Goldroos. 17 kilometer nog, terwijl de renners inmiddels... op de Geulemberg zitten in dat nieuwe lusje. En we hebben inmiddels een groep van... acht man in de achtervolging. Want vanuit het peloton op de Kouberg... sprong eerst Paolo Caruso... met in zijn wiel Roman Kreuziger... de kopman van Saxo Bank. De ploeg van Karsten Kroon die sprong naartoe. En Welkom Mercato, de kopman van Vakal Soleil... en die hebben aansluiting gekregen bij Nothauk, Tanner, Grifko, Wening en Pliuskin. Maar we hebben nog steeds één koploper, zoals. Maar niet lang meer hoor, want Mikael Astroloza gaat zo een gezelschap krijgen... Door, van dat groepje met Pieter Wening. Waar ik zie dat Kreuziger degene is die het tempo aanvoert... in de laatste meters van die Geulemenberg. We rijden het dorpje Geulem inmiddels binnen. Met de zon in ons gezicht gaan we dadelijk rechtsaf. En nu... is het moment daar dat uh, Astaloza wordt gepakt. Maar het peloton zit niet ver hoor. Dat is echt maar een uh, seconde of 15 van uh, nu de kopgroep met dus Pieter Wening daarbij. We kunnen dat nu de kopgroep noemen met Roman Kreutzinger daarbij. Maar het peloton rijdt denk ik een seconde of 30 achter deze uh, kopgroep aan. Als we boven zijn, bijna op de Geulenweg. En dat betekent dat we dan Gulenberg. En dat betekent dat we dan gaan beginnen. Aan de laatste 16 kilometer van deze Amstel Gold Goldrace met nog twee beklimmingen. De Wemelenberg en De Kouberg Die kopgroep dus met één Nederlander, Pieter Wening. Mannelijk voetbal, dat is uh, zoals Andy net tegenstelde in de openingsfase... ...in het devies van uh, Björn Kuipers, uh, wat overtredingjes, uh, wat felle duels... ...maar lekker dat er voorlopig doorgevoetbald wordt. In de linkerkant bijvoorbeeld, PSV op uh, 15 meter van de achterlijn... ...bij de zijlijn is het uh, Lens die de bal uh, probeert voor te geven. De bal gaat in de eerste instantie tegen de voet van Alderweer. Lens komt er nog een keer voorbij, dan wordt die bal voorgegeven... ...en dan wordt eigenlijk slecht gecoacht. Het optische de bal uh, in paniek over de andere zijlijn moet koppen. En Hutchinson uh, de... Inworp kan nemen. Openingsfase waarin Ajax in de eerste 3-4 minuten veel balbezit heeft. Nu PSV voor de eerste keer collectief op de helft van Ajax. Met balbezit voor Hutchinson. Die wordt even aangetikt. En krijgt geen vrije trapbal. Gaat over de zijlijn. Ajax mag gaan gooien. En Deli Blind uh, zal dat gaan doen. Ja, ik ben tot nu toe, maar ja, we zijn pas 5,5 minuten onderweg. Tevreden over Kuipers die, uh, zoals je terecht zei, een uitstekende indruk uh, achterliet. Bij uh, Barcelona uh, uh, tegen Paris Saint-Germain eerder deze week internationaal geroemd werd. Bal wordt teruggekomen op keeper Sillessen. Hij dus in het doel in plaats van Kenneth Vermeer, rolt de bal naar Moisander. Ajax heeft geen haast en PSV lijkt wel wat meer haast te hebben. PSV uh, trekt zich een beetje terug omdat Ajax heel veel in balbezit is. Omdat men uh, met name met Paulsen weer een man heeft die uh, de gaatjes vult. Ook zo nu en achterin centraal staat, waardoor al de wereld en Moisander kunnen uitzakken naar rechts en links en de backs wat dieper kunnen komen te staan. Ajax zoekt nu uh, via Eriksen uh, het centrum maar uiteindelijk komt de bal uh, via Hutchinson terecht bij uh, Wijnaldum. Een beetje opgejaagd. Helemaal daardoor Blind. Blind die dus uh, Benaldem ook zal volgen zover mogelijk uh, zelfs op de helft van PSV. Ver, uh, trap van Waterman wordt opgevangen. Niet door Mooisander. door Lens die terugkomt aan de uit de spelpositie. En daardoor krijgt Ajax weer balbezit. Opmerkelijk in die openingsfase dat Ajax zich in ieder geval niet laat intimideren door het vuurwerk, door het kabaal van de, de toeschouwers. En de toeschouwers zien nu ook dat het balbezit is bij Alderwereld. Alderwereld even balletje breed naar Van Rijn. Van Rijn kijkend en rustig weer terug. Ja, Ajax hoeft het natuurlijk niet. Ajax uh, uh, zou met een gelijkspel natuurlijk ook tevreden kunnen zijn. En PSV moet gewoon vanmiddag. Want uh, anders wordt het toch wel heel krap en nou Met toch belangrijke wedstrijden volgende week. Uit tegen AZ. Dan Groningen thuis, NEC thuis. En. Om te eindigen. Twente uit. Dat is een uh, zwaar programma voor PSV. Ik kan het allemaal vertellen, omdat Ajax het heel rustig aan doet. vind het publiek niet leuk. Maar PSV zet ook niet echt aan om de boel vast te zetten. En nu gaat de bal weer terug via Moisander naar Sillissen. Sillissen, Ajax neemt de tijd. Terwijl Toivonen zegt: "Stoor een beetje door. Maar Toivonen loopt weg, waardoor Pauls op de middenas van het veld. Balbezit krijgt Aan de linkerkant van het veld verder. Fischer wil wegsturen, maar die bal is te scherp. En een makkelijke prooi voor Waterman. Het tempo ligt nog heel laag in de wedstrijd. De twee ploegen die zeer afwachtend zijn, met name PSV. Nu ook een beetje temporiseren. Marcelo terug naar Waterman. Waterman een beetje opgejaagd door Sikerson. moet ze dus de bal ver naar voren trappen. Dan is het duel tussen Toivonen uiteindelijk een duel dat gewonnen wordt. Door Toyvonen, want ik wil zeggen Toyvonen en Al de Wereld. Ver uit zijn doel gekomen voordat Mertens gevaarlijker wordt is het Sillissen die de bal over de zijlijn trapt. En die gooit snel in. Die gooit snel in naar. Terwijl Ajax staat te dromen. Naar Lens. En zo krijgt PSV de eerste corner. Ajax stond eigenlijk te wachten tot Mertens de bal zou gooien naar Willems. Maar daar stond helemaal Lens vrij. En PSV krijgt dus de eerste corner. In de negende minuut van de wedstrijd. De bal die genomen gaat worden door Mertens vanaf de linkerkant. En Mertens staat dan even met, met Kuipers iets te overleggen. Ik neem aan, niet aan dat Kuipers zegt. Ik zou bij de eerste paal spelen. Mertens zal zelf weten wat hij moet doen. Negende minuut wedstrijd. 0-0 de stand. PSV Ajax. Vanaf de linkerkant met het rechterbeen de hoekschop van Dries Mertens. Terug naar een schorsing. Staat hier weer in de basis van Dink Advocaat. Daar komt zijn aanloop aan de rechterkant, linkerkant. Maar Björn Kuipers is nog even met onder andere Van Bommel en Van Rijn aan het praten. Dat ze van elkaar af moeten blijven. En dan kan de hoekschop gaan komen. Negende minuut, zoals gezegd. Daar komt de bal richting tweede paal. Sinnersen wat onzeker met twee vuisten. Maar de bal wordt weggewerkt uit de verdediging. van heeft maar meteen weer teruggebracht naar Mertens. Dries Mertens probeert de bal voor het doel te gooien lukt niet. Afvallende bal is voor Willems en zo is deze mogelijkheid voor PSV bekeken. De kopgroep is inmiddels in Maastricht aangekomen. De kopgroep in de Amsterdam Gold Race. 25 seconden is het verschil met het peloton in de kopgroep. Op dit moment het tempo gemaakt door André Grifko. Hij is een van de zeven mannen. Verder Gianpaolo Caruso van Katusha. We hebben Roman Kreuziger. We hebben Marco Marcato. We hebben de Nochthouk, de man van Blanco. We hebben Pieter Wening En we hebben Astorloza, de man die al eerder geprobeerd heeft weg te komen. De man van het eerste uur. Zij proberen die voorsprong van 25 seconden te behouden... Maar het het is vooral de ploeg van Peter Sagan die het tempo maakt in de achtervolging. En dan kijk ik en dan zie ik toch wel een heel erg groot peloton. Maar is dat gaatje te overzien, Sebas? Het is, uh, net was het even te overzien op die brede weg. Net voordat we dan linksaf gingen bij de stoplichten. Reden door rood, maar dat maakt natuurlijk in de finale van deze Amsterdam Gold Race helemaal niet uit. En dan kijk ik achterom en dan zie ik Caruso het tempo aanvoeren met uh, Wening uh, daarachter. En daar komt dan in de vette op 25 seconden. Inderdaad, een heel groot pak hoor. Ik denk dat het er nog wel een stuk of 40-50 zijn. Op zijn minst. In deze finale van de Amstel Gold Race. De finale die dus kleur gegeven wordt door de groep. Met één Nederlander daarbij, Pieter Wening. Met één afgezant. Of wat zeg ik? Twee afgezanten van de Nederlandse ploegen daarbij. Nordhouk van Blanco. En Macato van Verkanselijn DCM. Maar het peloton met Sagan, dus daarvoor in gepositioneerd. Van de Kennendeelploeg ploeg op het Vinkentouw. 25 seconden is het als we Maastricht weer uit gaan rijden. Op weg ...naar de Bemelenberg. Bijna begonnen aan de laatste 10 kilometer. Het belang van de wedstrijd zit in de benen van de twee ploegen van aan PSV en Ajax... ...bij die 0-0 stand. Bijna 11 minuten gespeeld. Balbezit de van de middellijn. Eriksen, Eriksen versnelt. met Sikterson. Dat is een goede bal. Eriksen gaat richting het 16 meter. Eriksen met de Rijk. Eriksen, maar die stuit dan op de Rijk. Maakt een overtreding en schiet de bal dan in het zijnet. Een terecht vlagsignaal en overgenomen door Kuipers... ...voor zover hij het zelf al niet zag. Want wij zagen het ook van bovenaf. Een actie van... Uiteindelijk Eriksen weggestuurd door Siktersson, maar De Rijk hield goed oog op de bal. En zo is de vrije trap voor PSV Waterman in eigen 16. Waterman doet het rustig aan, kijkt eens wie loopt de vrije. Ja, Eriksen vindt het best als Marcelo de bal heeft, want Marcelo is niet de man... Waarvan je echt de splijtende basis hoeft te verwachten. Die moet verdedigen. En dat doet hij dit seizoen ook niet altijd al te best. Maar deze ballen gaan naar voren en komen goed terecht bij Dries Mertens. Naar Toyvonen. Toyvonen kan uithalen. Schiet Toyvonen maar langs het doel van Sillissen. Metertje op drie naast het doel. Maar ik denk wel dat dit... Uh... Uh, uh, eindelijk is iets is van PSV wat je uh, meer moet gaan zien. Proberen om ook van een afstand een keer te proberen uit te halen richting het doel van Sillissen. Sillissen, die even opgejaagd wordt door Van Bommel en de bal dan weer snel in het spel brengt. Sikterson wint het kopduel van Marcelo, maar uh, Fischer glijdt weg waardoor het een makkelijke prooi had moeten zijn voor uh, Hutchinson. En daarna voor Schöne en daarna voor Sim de Jong. Bal blijft dus even in de lucht via kopduels. Nu de bal aan de grond bij Danny Blind. De, of de, daily blind uiteraard. Als je ouder wordt maak je, je dit soort fouten. Ik heb het tijd niet gedaan. Ik ja. <laughs> vond dat die uh, zoon ook al uit de luiers is. <laughs> Balbezit in ieder geval voor PSV. Slordige combinatie van Ajax. Halverwege de helft van PSV. Aan de linkerkant van het veld gooit Hudson's in de bal even terug. Richting de Rijk. De Rijk. Naar Waterman. En zoals gezegd, het is een openingsfase waarin twee ploegen met dichtkneep willen spelen om niets weg te geven. Maar voorlopig zijn, hebben ze ook nog niets kunnen zoeken. Willems nu aan de linkerkant van het veld met Strootman. Stroopman goed aangespeeld nu over de middenlijn. Aan die linkerkant speelt hem op Mertens. Mertens met een aardige beweging naar Van Bommel. Krijgt hem terug. Mertens uh, halverwege de helft van Ajax. Probeert aan de rechterkant uh, Hutchinson te uh, vinden. Vindt hem ook. En dan komt de voorzet richting. Uh, ja, eerst Tooivode. Maar het is Lens uiteindelijk die de bal komt, maar niet echt lekker die bal kan raken. En de bal een beetje op het hoofd krijgt. En die zeilt over het doel van Cielsen. Ietsje meer aanvallende driften van PSV dan van Ajax. Maar het blijft natuurlijk, zeker ook door de spanning, een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. De eerste 12 bijna 13 minuten bij 0-0 stand. Die gooit de peper erin uiteindelijk. Het lijkt zo nu nog of PSV dat wat meer doet dan Ajax omdat Ajax zich koestert bij die 0-0 stand. en met het vele balbezit. Maar tot nu toe is er nog geen gif uitgekomen. En PSV heeft zo nu en dan. weliswaar op grote afstand nog van het doel van Sillessen. wat meer zoiets van. Uh, hij, hij moet en hij gaat erin. Balbezit nu voor Marcelo speelt de bal even terug naar Waterman. Sien de Jong jaagt een beetje door. Sien de Jong nu dus wat hoger staat. Ik zei het al eerder. Dan uh, je het verwacht. Hij speelt dan weliswaar op de 10-positie. Maar staat heel vaak ook voor Sikterson. Zoals hij ook nu kan storen. Maar Van Bondel de bal goed speelt naar Marcello. En aan de linkerkant van het veld. Iets over de middellijn. Heeft Willems bal bezit. Willems gaat graag op jacht naar het 16-meter gebied. Heeft ook een aardige schaar. Heeft ook een aardige schot. Geeft de bal nu aan Mertens. Mertens met Schöne voor zich. Mertens geeft die bal voor. Punt 16 meter. Toifonen net niet. Mooi Sander net wel. En Strootman uh, weet om de bal in PSV bezit te houden. Hutchinson van Bommel, van Bommel in het 16 meter gebied met Sime de Jong. Of althans uh, richting het 16 meter gebied. Sime de Jong zit daar dan bij. Schiet die bal weg. Het PSV zet wat meer druk en dat geeft Ajax ademnood. De Rijk heeft de bal opgepakt achterin, maar speelt hem meteen breed in de middencirkel naar Marcelo. Nu bijna iedereen op uh, keeper Waterman na op de helft van Ajax. Het is opvallend uh, in deze wedstrijd tot nu toe dat uh, het toch bijna allemaal balbezit is voor PSV. Het heeft nog geen kans opgeleverd, overigens ook niet voor Ajax. Uh, maar uh, het is uh, wat dat betreft wel aardig om te zien dat PSV in ieder geval durf toont uh, naar voren. Uh, ondanks het feit dat ze de afgelopen weken in een toch wat mindere fase zaten. De goede bal van uh, Toyfone naar de rechterkant, naar beneden. Bij Nalden, bij Naldem met de voorzet. Die is niet slecht, maar ja, daar had uh, bijvoorbeeld Toyvonen zelf moeten staan. Maar die kan zichzelf niet in de tweeën delen. Nu gaat de bal wel over de zijlijn. Van Rijn trapt de bal over de zijlijn. Wij hebben gespeeld een uh, klein kwartier in Eindhoven. P.V. Ajax, nog altijd 0-0. Het zit allemaal dicht bij elkaar in de finale van de Amstel Goldrace. We hebben een kopgroepje van zeven man. Walas Petter Nordhouk, de man van Blanco de Noor uit de Blanco ploeg. Nu probeert weg te rijden uit het uh, eerste kopgroepje. Hij krijgt Pieter Wening achter zich aan. En vlak daarachter, vlak daarachter, daar zit dat jagende peloton. Met de favorieten erbij, met uh, Peter Sagan. Ik dacht dat ik Valverde ook nog zag. Even kijken wie we daar hebben. Marcato, die zien we lossen uit uh, de eerste groep. Maar. Uh, in ieder geval zagen we daar ook nog de wereldkampioen in dat peloton. Dat achtervolgende peloton. Philippe Gilbert, Peter Sagan had ik al genoemd. Bauke Mollema zit er volgens mij ook nog bij. Dat zijn de mannen die erachter strijden en denken dat ze nog steeds een kans maken. Maar Sebas, bovenop de Bemelenberg. het breekt natuurlijk wel. Hè, met wening in die eerste groep. In dat eerste groepje met Kreuziger daarbij. In ieder geval met Caruso daarbij. En inderdaad met uh, Tenner daarbij. Dat zijn ze. Die zijn los nu... Uh, ...na de Bemelenberg. Maar ja, het nadeel daar is... ...dat je dan op een open vlakte komt... ...en daar waait de wind echt, echt, echt zwaar in het nadeel. De wind waait uh, rechts van voren. En dat uh, blokkeert natuurlijk zo'n vlucht van zo'n kopgroepje. In de laatste 10 kilometer inmiddels... ...Wening aan de rechterkant van de weg... ...met het uh, lange lichaam van hem. En die uh, bolle rug, ter, die uh, mooie stijl van uh, de Vries. Kijk eens even naar Kreuziger. Dan kijkt hij ook naar Caruso. En dan kijkt naar uh, uh, Noordhauk. En dan zien we daar achter mij Griefko die nog weer dichterbij probeert te komen. En Griefko die volgens mij ook weer terug gaat aansluiten... bij dat groepje met Pieter Wening. Marcato gaat dat niet lukken. En dan op een seconde of 15 à 20 zit het eerste deel van het peloton. Ze zitten allemaal heel dicht bij elkaar. En we krijgen dadelijk dus die brede weg naar beneden... voor de laatste keer naar Valkenburg. En dan gaan we beginnen aan de allesbeslissende... en laatste beklimming van de Kouberg. Maar het groepje met Pieter Wening rijdt hier in zuid Limburg nog altijd iets vooruit. Overtreding van Pauls op Toyfone. Bestraft, recht bestraft. bestraft. Onder de ogen van Kuipers, die overal dichtbij staat. De hoogte van de middenlijn. Metsels neemt die feit trap snel. Komt aan de rechterkant van het veld bij Hutchison. Hutchison neemt de bal op de borst. Fischer bij hem. Halverwege de hel van Aijks. Aan de rechterkant van het veld. De Rijk nu. De Rijk een beetje opgejaagd door Sietelsen. Maar dat, die staat er iets te ver vanaf. Hutchison dan. Hutchison zoekt de combinatie. Maar die vindt hij. Maar die uh, zoekt hij niet. Want het was een combinatie met uh, Daly Blind. Bal bezit nu voor Eriksen. Terwijl uh, op het middenveld Strootman wegleidt. En uh, Eriksen de bal uh, goed geeft aan de rechterkant van het veld. Nee, niet goed geeft. Want het wordt dichtgelopen door Marcelo voordat Ricardo van Rijn bij kan komen. Dat verwijt het zo nu en dan aan Eriksen. Zo'n bal, als je dan zo goed voetbalt, moet je die gewoon afgemeten geven. En daar maakt hij veel te veel fout in. Strootman, die zoekt er een goede opening aan de linkerkant van het veld. PSV wordt sterker. Martin, uh, Mertens uh, aan de linkerkant van het veld. Mertens geeft die bal te scherp door. Sillissen pakt die bal voor de Toivonen erbij kan komen. En geeft hem mee aan uh, Palsen. Het is tot nu toe dreigend, maar niet gevaarlijk aan beide kanten. Met uh, balbezit voor Fischer. Fischer naar De Jong. De Jong wordt uh, uh, flink opgejaagd. Dan gaat de bal terug naar Alderwereld. Alderwereld weer naar De Jong. En zo komt eigenlijk er redelijk uit als uh, De Jong de bal weer terug speelt op Alderwereld. En dan uh, is het tussen station Sillessen om via Mooijzander wat meer rust en wat meer vrijheid te vinden. Als de bal naar Blind gaat, Blind terug naar Mooijzander. Mooijzander rustig kijken. naar Paulsen als extra slot op de deur spelend. Uh, achterin bij uh, Ajax. En dan de bal weer breed naar al de wereld. En dan valt het me op dat er niemand van PSV aan het uh, storen is. Gaat de bal de diepte in. Twee man uh, ertussen. Maar er is een overtreding geconstateerd door Björn Kuipers. Ik zag de vlag niet omhoog gaan. Dus het kan geen buitenspel zijn. Dan moet het een duwfoutje zijn geweest van Victor Fischer. In ieder geval de vrije trap voor PSV. Die is genomen. Bal uh, richting Willems. Het is, ik uh, zei het al, het tempo laag in de wedstrijd. Veel balverlies. Terwijl je normaal denkt als er uh, veel tempo wordt gespeeld dan krijg je meer balverlies. Nu ziet er zo tussen twee man in. Lijkt een overtreding, is een overtreding. De Rijk maakt die overtreding en Ajax krijgt uh, de eerste mogelijkheid zeg maar, om een keer op doel te schieten. Maar de afstand is groot, 25 meter, dode spelsituatie waar uh, Sim de Jong bij staat, waar ook Eriksen bij staat. En uh, Waterman uh, gooit nu een flesje water uh, richting uh, Van Bommel die dus uh, last heeft van de droge mond. Ik kan me niet voorstellen dat hij nu al zoveel gesproken heeft dat hij daar een droge mond van heeft. Maar het geeft aan dat er spanning in de wedstrijd zit. Dat je daardoor sneller een droge mond krijgt van spanning. Dat zie je ook vaak aan mensen die spreken dat ze een droge mond hebben. En dus in dit geval van Bommel. Ook vanwege het heerlijke weer. Er kan nergens over geklaagd worden. Misschien over deze vrije trap. Want die vrije trap ligt er op een aardig punt. Eriksen gaat die nemen. Ik zei het al, het is, maar het is misschien nog wel meer dan 25 meter. Ik denk een meter of 30. Eriksen en Blind staan erbij. Eriksen gaat hem nemen, Andy. Ja, en dat zal een bal voor het doel worden. Uh, wel door de as wordt uh, doorgekopt door al de wereld. Maar ook nog aangeraakt onderweg door een PSV-speler. Ik denk dat dat Willems was in dit geval. Of Toivonen. in ieder geval is het een hoekschok. De eerste in deze wedstrijd voor Ajax. Wat dat betreft staat het ook gelijk. 0-0 de stand. En uh, we hebben gespeeld een kleine 20 minuten in de eerste helft bij PSV-Ajax. De kraker van misschien wel het seizoen. Want het is zo'n belangrijke wedstrijd vanaf de... De rechterkant gaat de hoekschop komen via Eriksen, die daar wat mensen vrij speelt. Blind. Blind kan bal breed geven, doet dat niet. Maar Schöne zoekt al de wereld, wordt teruggekopt en dan is het Sim de Jong. Die wil uithalen, maar een tegenstander op zijn weg vindt. En dan naar de hoekvlag wordt weggedrongen. De bal niet onder controle krijgt. Bal over de zijlijn. Het staat nog altijd 0-0 bij PSV Ajax. Twee man eraf in de kopgroep van zeven in de finale van de Amstel Race. Marco Mercato en Astroloza die hebben hun inspanningen moeten bekopen. En we kijken naar vier achtervolgers. Dat betekent dus ook dat we een koploper hebben. Vier achtervolgers. Dat zijn Caruso, Noctauw, Grifko en Wening. En dat betekent dat de koploper Roman Kreuziger is. Maar dat gat dat is niet groot. En ze weten dat daarachter het peloton een aankomst is. Met Ryder Hesjedaal. Die probeert weg te rijden uit het peloton. En zo meteen de aansluiting gaat maken, want hij is er bijna, hoor, bij die achtervolgers. En uh, Kreuziger ondertussen begonnen aan de laatste afdaling naar uh, Valkenburg toe. Voor de laatste keer die weg naar beneden, die mooie brede afzink, waar je de snelheden echt omhoog kan laten uh, schieten, werkelijk waar. En dat doet Kreuziger ook, hoor. Handen onder in de beugel. Dik boven de 80 kilometer per uur in dat donkerblauwe shut van uh, die Deense ploeg. Saxo zo zit die Tsjech, zit Roman Kreuziger. En die krijgt nu in ieder geval bescherming van de neutrale motor. Dat is een goed teken altijd. Zo in de finale van deze Amstel Goldrace. Bijna in Valkenburg. En dan gaat hij beginnen aan de laatste beklimming van de Kouwberg. En dan is het de vraag wat er nog van achter komt. Hij heeft bijna 20 seconden voorsprong. De eenzame koploper Roman Kreuziger. Voor de objectieve toeschouwers zoals we hier zitten... is het uh, nog niet geweldig om te zien. Maar het is spannend. Nu een enorme fout van maar omdat de Rijk ook niet reageert. In het 16 meter gebied Viesje, geeft die bal voor. Wordt er niet goed verwerkt op Waterman en uiteindelijk weggetrapt door uh, Marcelo. Het is uh, nog niet geweldig, maar ik heb het idee dat het nu een beetje loskomt, Zoals de zon ook meer gaat gloren op het veld. En Ajax steeds meer nu weer op de helft gaat spelen van PSV. Dat even die fase had waarin ik dacht, ja nu gaat PSV... Ajax een beetje bij de strot pakken, maar het is Ajax dat weer meer balbezit heeft... ...en ook dichter bij het doel komt van de goalie van Waterman. Balbezit van Ajax aan de rechterkant. Kan Siem de Jong de bal voor het doel brengen, doet dat goed. En daar de eerste goal wilde ik zeggen, maar dat is een goede redding van Waterman. Victor Fischer krijgt hem voor de voeten, omdat Hutchinson staat te pitten. Want de bal gaat over Hutchinson heen. Dus Ont laat... Hutchinson he, dat was het ja. eigenlijk. Fischer staat gewoon 2, 3 meter achter hem en kan de bal binnenschieten. Doet dat binnenkant goed met zijn rechter. Goede redding van Waterman omdat de bal niet al te hard werd ingeschoten. Hele goede kans voor Ajax. Levert slechts een hoekschop op. En die hoekschop komt nu. Het is de tweede voor Ajax. Het is Eriksen die hem geeft. De bal wordt doorgewerkt maar niet goed doorgekoopt. Uiteindelijk door Fischer die dus die kans liet liggen op de 0-1. Na de fout van Hutchinson. In ieder geval de doeltrap nu voor Waterman. Waterman geeft hem mee richting De Rijk. De Rijk Kijkt uh, en uh, ziet eigenlijk geen aanspeelmogelijkheid. Dus is het alternatief terugspelen naar Waterman. En dus komt er een lange trap. En dus komt er een kopduel met Palsen en Toivode. Palsen wint dat, maar de bal komt terecht voor de voeten van Hutchinson. Halverwege de helft van Ajax. Richting uh, Wijnaldum. Laat zich van de bal aflopen door Palsen, maar kan zich corrigeren. En dus houdt Wijnaldum nog steeds de bal. Met Palsen en Blind voor zich. Speelt de bal tegen de voeten van Palsen aan. Palsen met uh, dan Wijnaldum een duwtje in de rug. En dan uh, krijgt uh, Ajax een vrije trap. Ter hoogte van de eigen cornervlag uh, aan de linkerkant van het veld. Gaat hij helemaal nemen. Dan moet je, vind ik, altijd enig risico incalculeren. Als die bal fout gaat, dan sta je helemaal verkeerd. Maar ik neem aan dat hij de trap goed geeft. Gianpaolo Paolo Caruso is de man die wegrijdt uit de achtervolgende groep. Pieter Wening moet passen, Nocthalk moet passen. En daar is het peloton al en de wereldkampioen Philippe Gilbert op zijn berg. Twee keer won hij de Amstel Race, Maar ja, toen lag die finish nog bovenop. Vorig jaar won hij het wereldkampioenschap. Oh, Caruso die trapt door zijn ketting heen. Dat is jammer zeg. midden in de klim. Ik denk dat die, wie krijgt die met zich mee daar? Het is de man van die Australische ploeg van Orica. Is het Gerrans die daar probeert mee te gaan met Philippe Gilbert? en Valverde die daar mee gaat. Maar we hebben nog steeds een man aan de leidingsbas. Roman Kreuziger is nu op het punt waar tot en met vorig seizoen... de finale lag, de finish lag van de Amstel Goldrace. Hij wint dus zeg maar de Amstel Goldrace stijl. Maar ja, hij moet nog twee kilometer verder. De Tsjech in dienst van Saxo Bank, de ploeg van Bjarne Ries. De ploeg waar ook de Nederlander Kasten Kroven rijdt. En hij rijdt nog altijd alleen aan de leiding. Het verschil is niet groot. is maar 10-15 seconden. Maar Kreuziger kan ook goed alleen. Even kijken. Ik draai me weer om. Daar komen de eerste motoren van de politie. En daar zit hij. Helemaal aan de binnenkant van de weg... tegen de dranghek aan. De wind komt hier van links. Maar je hebt wel wat beschutting van zo'n wal... die de weilanden afscheidt van de, de rijweg. Roman Kreuziger is in de laatste twee kilometer... en is nog altijd de koploper in de Amsterdam Gold Race. En daar komen de achtervolgers. Philippe Gilbert vlak daarachter. Simon Gerrans, want dat is de man van Orica Green Edge. God, wat is die man sterk we won vorig jaar nog Milaan San Remo. Hij zit er altijd dichtbij in de klassiekers. En Alejandro Valverde sluit mee. En dit wordt een duel van één man tegen die achtervolgers. Want daartussen daar zitten er ook nog een paar mannen uit die oorspronkelijke achtervolgende groep. En maken ze dan dat gaatje in één keer? Rijden ze dat dicht? Of is het dan toch Roman Kreuziger die zijn eentje op de streep afgaat? Sebas de Vot! Uh, Kroetsiger in het laatste kilometer inderdaad. En zoals ik het kan zien, nog altijd alleen. De Tjech rijdt daar de laatste kilometer in op die brede weg... tussen die haag van mensen door. De achtervolgers zitten op 10 seconden. Wij staan in de afleiding en hier kijk ik even. Hier komt Roman Kroetsiger inderdaad de koploper. Hij is nu langs gereden, handen onder in de beugel, rug gekrond. En waar blijven de achtervolgers? De klok staat op 6, op 7, op acht. Ze komen nog niet, ze komen nog niet. Gio, ik denk dat... Kijk, Kreuzinger als winnaar kan gaan binnenhalen. Zeker, hij gaat het redden hoor. Want daarachter zijn ze gewoon te laat gekomen. Daar hebben ze te lang gepokerd, te lang naar elkaar gekeken. Leo van Vliet, de koersdirecteur, rijdt naast Kreuzinger... en probeert hem in de richting van die finish te schreeuwen. Zo van, jongen, je kunt het, doe het nou maar. Rijd nou maar door. Die laatste paar honderd meter die zijn voor jou. Dit wordt jouw triomf toch. Philippe Gilbert, die daarachter omkijkt naar wat er nog allemaal achter zit. Maar ze zijn gewoon te laat aan die achtervolging begonnen. En daar gaat hij hoor met de arm omhoog. Roman laat. ...laatste overwinning, 25 mei vorig jaar... ...toen hij de Giro-etappe won in de bergen... Alpe die Pampage, Piago... ...en nu wint hij de Amstel Gold Race... ...en de klok tikt verder... ...en krijgen we het sprintje om de derde, tweede plaats... ...en kijken we naar Philippe Gilbert... ...die daar de sprint aangaat voor Valverde en Garant... ...maar dan komt de rest er ook alweer overheen... ...dan komt de rest er ook naartoe... ...en dan kijken we wie wordt er hier tweede... ...het is Valverde, die dacht ik tweede wordt voor Garant... ...en dan de Gilbert misschien op de vierde plaats... ...maar we weten in elk geval... 100 100% zeker de rest zal nog wel bevestigd moeten gaan worden. 100% zeker dat Roman Kreuziger de opvolger is van Enrico Gasparotto als winnaar van de Amstel Gold Race. Een mooie Amstel Gold Race, een spannende Amstel Gold Race, een mooie nieuwe finale en echt hoor een prima winnaar. Jarenlang was hij de grote man, een groot talent. Maar ja, het kwam er nooit door. En uh, hij won natuurlijk wel etappen, je etappenwedstrijden. Maar die echte grote klassieker was er nooit meer bij. Nu heeft hij hem te pakken. Hij wint de Amstel Gold Race. 0-0 is de stand bij PSV Ajax. En Ajax heeft een tweede grote kans gehad. En weer was het Victor Fischer. Goeie voorzet was het van Eriksen. En Fischer schampte de bal met het hoofd. Terwijl hij hem eigenlijk zo voor het inkoop had. 0-0 uh, dus nog altijd. Balbezit wel weer voor PSV. Met de Rijk. Die gaat op zoek naar de linkerkant. Maar speelt de bal tussen Mertens en Willems in over de zijlijn. Ook daar de spanning bij de centrale verdediger van PSV. Ajax is wat onder de druk van PSV uitgekomen. Heeft twee uitstekende kansen gehad, maar het staat nog altijd 0-0. 0-0 op het moment dat er een verkeerde doorkoopbal van Jong richting Citizen gaat. Is het balbezit inmiddels alweer voor PSV met de Rijk. De Rijk die net naar voren ging bij die vrije trap en daar lang bleef hangen. Daardoor Ajax... Wat in problemen bracht, omdat iedere hoge bal daardoor gevaarlijk was met uh, mensen voorin. Terwijl Palsen en Toyfone weer met elkaar in uh, conclaaf zijn. Toyfone gaat liggen en uh, Palsen zal ongetwijfeld iets hebben gedaan. Maar ik denk niet zoveel als Toyfone doet vermoeden. Want de bal was daar totaal niet. Van Bommel uh, praat nu ook uh, met Palsen en Palsen zegt waar gaat dit over. Ik denk ook dat Van Bommel het niet heeft gezien. Maar misschien dat wij terecht kunnen zien uh, in beeld wat er uh, daadwerkelijk gebeurt. Het is uh, daar bij Palsen. Palsen, ja nee, het is helemaal niks aan de hand. Uh, Toyfone loopt iets naar achteren en daar staat Palsen. En uh, Toyfone gaat dan theatraal liggen. Kuipers heeft dat goed gezien, zoals hij die duels tussen Palsen en Toivonen in de gaten moet houden. Omdat dat uh, twee spelers zijn die uh, wat dat betreft op het randje kunnen en willen voetballen. En Toyfone tot nu toe uh, een aantal keren door uh, Palsen wordt geraakt. Waardoor uh, Palsen in ieder geval bewerkstelligt dat Toyfone geïrriteerd is. En dat kan positief, maar dat kan ook heel negatief werken voor uh, voor Ajax om de dood reden dat de uh, een heel uh, erg fanatiek kan zijn. En dat misschien direct met een doelpunt gaat uh, aantonen. Twee heren staan nog even tegen elkaar te praten. En uh, dat doen ze ongetwijfeld in uh, een taal die ze allebei begrijpen. Het Zweeds dan wel deens, het ligt niet zo ver van elkaar af. Dus ze gaan elkaar zeker uh, begrijpen. En een gebaar met de vinger wil ook nog wel eens wat zeggen. Alhoewel het geen middenvinger was, maar wel een wijzende vinger. Het, ligt, het spel ligt even stil daardoor. Uh, Ajax gaat nu heel rustig de inboord nemen. Halverwege de eigen helft aan de rechterkant van het veld. De stand is dus nog steeds 0-0. 29 minuten ruim gespeeld. Goed is het niet. Spannend is het wel. En het is het wachten op de eerste treffer van wie dan ook om de wedstrijd open te gooien. De bal wordt teruggegeven aan PSV door Tobi Alderweireld Omdat PSV de bal even uittrapte voor verzorging van Ola Toivone. Nu heeft PSV de bal via Marcelo naar Willems. Willems ook rustig kijkend. De bal terug naar Marcelo. En Marcelo, zo hebben we nu al een half uur gespeeld. Uh, hebben we PSV geen kansen zien krijgen. Wel veel balbezit. En twee hele goede kansen voor Victor Fischer, oftewel Ajax. Nu gaat Marcelo wat haast maken. Speelt de bal de diepte in richting Toivonen. Ja, Toivonen kan uh, rennen achter die bal. Maar Sillersen doet dat slim. Laat de bal over de achterlijn gaan. En zal heel rustig aan de bal neerleggen in het doelgebied. Om de bal weer in het spel te gaan brengen. Half uur ruim gespeeld dus nu. Stand is nog steeds 0-0. Sillersen met uh, de doeltrap. Uh, die uh, nee, hij geeft hem rustig aan. Uh, Mooie Sander. Mooi moet een beetje oppassen. Met Lens voor zich speelt de bal even terug naar Sinnesse. Nu gaat Toyfono ook komen op Sinnesse. Sinnesse speelt de bal dan weer heel rustig richting Palsen. Ajax laat zich daarvoor uh, nog niet uh, verontrusten. Bal richting Schöne is te hoog. Schöne heeft eigenlijk nog niks kunnen laten zien. Krijgt ook niet echt veel goede ballen aangespeeld. Nu van Sim de Jong. Met Willems op de voeten. Sien de Jong speelt de bal nu. En dan maakt Willems een overtreding. En krijgt Ajax een vrije trap. Drie meter over de middellijn. Tot nu toe moet ik zeggen: Björn Kuijper strekt de lijn volledig door. Samen met mensen aan de, aan de zijkant. Voortreffelijke arbitrage in deze wedstrijd. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Je weet nooit wat er komt nog. In het restant. In het uur dat ons nog in ieder geval rest. Bal bezit Palsen. 31 minuten gespeeld. 0-0. Palsen in de middencirkel. Naar de linkerkant. Naar Mooisander. Mooisander. Naar al de wereld. En zo hebben we weer drie nationaliteiten gehad: Een, uh, een Deen, een Vin.